Van drie uur. Jeroen van Gamme met het nationaal hoogging. Dat leidde tot gevechten met tegendemonstranten, waarna de noodtoestand werd uitgeroepen. Politici van zowel de Democratische als de Republikeinse partij vinden dat president Trump het racistische geweld in de stad niet genoeg heeft veroordeeld. In zijn reactie wees hij geen schuldig aan. In het noorden van Marokko zijn er opnieuw gevechten geweest tussen demonstranten en de politie. Actievoerders gooiden stenen naar agenten en staken een auto in brand. Op sociale media zijn foto's te zien van agenten die met wapenstokken door de straten trekken en van demonstranten die onder het bloed zitten. Sinds oktober vorig jaar zijn er geregeld verder demonstraties van mensen in het Rifgebied die zich achtergesteld voelen bij de rest van Marokko. Een Turks-Nederlandse activist uit Harderwijk is een week geleden opgepakt bij een voetbalwedstrijd in Turkije. Volgens een onderzoeksjournalist van BNN Fara had de 24-jarige man in het stadion een spandoek opgehangen, waarmee hij opriep tot de vrijlating van twee leraren. De twee waren opgepakt omdat ze met een hongerstaking protesteerden tegen het ontslag van docenten die banden zouden hebben met de Gulen-beweging. Het lichaam van een vermiste Zweedse journaliste is niet gevonden in de onderzeeër waarin ze vlak voor de vermissing heeft meegevaren. Deense eigenaar van de onderzeeër wordt ervan verdacht dat hij zijn enige passagier om het leven heeft gebracht. De 30-jarige vrouw was aan boord om een reportage te maken over de man. De onderzeeboot zonk vrijdagochtend en is vandaag onderzocht. Het dodental door noodweer in het zuiden van Nepal is opgelopen naar 47. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog op, er zijn tientallen vermisten. Duizenden mensen hebben geen huis meer. Nepal wordt geteisterd door veel regen... die modderstromen en aardverschuivingen veroorzaakt. Het weer in de zuidelijke helft van het land vallen vanmiddag een paar buien. Op andere plaatsen is het vrijwel droog en schijnt de zon geregeld. De temperatuur ligt rond de 21 graden. Morgen opnieuw aardig wat zon en een paar graden warmer dan vandaag.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Z Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Uh, Crowded House heeft een hele tijd geleden een plaat gemaakt voor onze weerman. Lex van der Horen, Where weather with you. Dat is speciaal uh, voor uh, Lex van der Hoorn geschreven. En dit was een andere grote hit van zijn ze. ze met Don't Dream It's over. Zo aan het begin van uh, uur U2 van Zandvoort op zondag. En wat gaan we in uur 2 allemaal uh, doen, Albertjan? Nou, uiteraard, uh, zoals de uh, vaste luisteraars en kijkers van ons weten, rond de klok van half vier, tijd voor de evenementenagenda. En, uh, terwijl er momenteel druk gereacet wordt op het circuit Zandvoort... De, tijdens de AC en N-races. En mocht u in de buurt zijn, schroon niet. Ga lekker naar die races kijken. Het zonnetje schijnt inmiddels. Uh, en anders uh, volgt de, de zeemijl van Bloemendaal. Want die is volgens mij nu ook aan de gang. En dan hebben we het over uh, zwemmen. En uh, daarnaast, ja, de, Ton du Moulin is de leider in de Bink Bank Tour. Vroeger noemden we dat de Eneco Tour. Ook dat voor u gaan we voor u volgen. Uiteraard hebben we nog Zandvoorts nieuws in het kort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 Run. I know what you're doing. Just a simple side and it can set you free. We don't have to run.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 De single van uh, Dagbank en The weekend En I Feel It Coming. Ja, bij Sofortop zondag houden we uiteraard ook de wedstrijden uit de eredivisie voor je in de gaten. Daarover straks veel meer. Je radio in het zand. Voor zon. Zee. En heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. not going for that no more, because we realized two things that you aren't doing anything for us but we better do ourselves. So from now on, we're going to use what we got to get what we want. So you'd better... Lekke op het hè? Heerlijk, heerlijk. He? Lincoln, sorry, you better think. Ja, dat moet je zeker doen. Uh, ja, de open botenavond van de KNRM gaat er weer aankomen. Ja, en wel morgenavond. Morgenavond zal de KNRM... Reddy Station Zandvoort haar deuren openen voor belangstellenden. Vanaf half acht morgenavond tot half tien is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de wereld van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Voor jong en oud is er van alles te zien en te doen in het vorig jaar grondig verbouwde boothuis aan de Torbeckerstraat. Zowel de reddingsboot Annie Paulussen als het kusthulpverleningsvoertuig hoe de zijn. Uh, is, zijn te bezichtigen terwijl de bemanning klaar staat om u alles te vertellen over hun veelzijdige en belangrijke werk voor de reddingsmaatschappij. Al met al een gezellige avond waarbij iedereen van harte welkom is. Morgenavond vanaf half acht aan de Torbekkenstraat. de open avond van de KNRM. Schroom niet! En laat u ze even informeren over het werk van de KNRM. Morgenavond dus bij het Boothuis aan de Torbekkenstraat. Ja, wij nemen even pauze. Doen we samen met deze van de Bellamy Brothers. There's a reason for the sunshine sky. And there's a reason why I'm feeling so high. It must be the season when those love lights shine all around us. De single van Soft Cell in Tainted Love. Ja, de eredivisie. We gaan even kijken naar de tussenstanden van de twee wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn. Allereerst, Feyenoord ontvangt thuis FC Twente. Tussenstand momenteel 1 tegen 1. En dan Willem 2 tegen Excelsior. Daar staat het 0 tegen 1 op dit moment. En voor de liefhebbers, El Clasico der Lage Landen begint om kwart voor vijf... en daarvoor moet je naar Groningen, want Groningen ontvangt SC Heerenveen. Oké, okay, nou die kunnen we een kwartier meenemen, he? dus oh, oké. Okay. Niets, niets, niets, niets, el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras, te juro que te pienso, hago el mejor intento. Momenteel heerlijk hier in Zandvoorts. Dus we kunnen wel spreken over een sunny day. Vandaar ook deze single van Armin van Buren. Je hoort hem me inderdaad met de sunny days. Wat is het een lekkere plaat, Gewoon een lekker plaatje waar je vrolijk van wordt zo op de zondagmiddag. Half vier, tijd voor de evenementagenda. Allereerst de tentoonstelling Hollandse Meesters... die u nog kunt bezichtigen tot 20 augustus. In het Zandvoorts Museum ziet u een tentoonstelling... die is samengesteld uit beeldmateriaal van de grote musea...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 nou, volgende, volgende week vanaf vrijdag wordt de Zandvoort Duits grondgebied, uh, Rob. Oh? Ja, ja, want van 18 tot en met 20 augustus barst het racegeweld weer los op het circuit Zandvoort. Tijdens de Deutsche Toerwagenmeisters. En dat is een spektakel van je welste. Dat allemaal van 18 tot en met 20 augustus. Meer informatie en over kaarten kunt u zich vervoegen naar de website van het circuit Zandvoort namelijk www.circuitzandvoort.nl www.circuitzandvoort.nl Van 18 tot en met 20 augustus een gigantisch mooi race op ons eigen circuit, namelijk de Deutsche Tourwagen Meisters. Ook van 19 en 20 augustus is het weer tijd... voor de traditionele tweedaagse van Zandvoort. En dan hebben we het over watersport. De Watersportvereniging Zandvoort bestaat 50 jaar en organiseert ter gelegenheid hiervan op 19 en 20 augustus het NFB Kustzeilevenement, een speciale editie van de Eneco Luchterduinenrace. Ditmaal zullen niet alleen Katamaran zeilers het water opgaan, maar ook voor de watersporters uit andere disciplines worden alle activiteiten georganiseerd. Een multi-watersportevenement voor alle watersporters en watersportliefhebbers. De locatie uiteraard de Watersportvereniging Zandvoort. Meer informatie over deze, deze tweedaagse... en over alle andere activiteiten van de watersportvereniging Zandvoort... kunt u uit terugvinden op de website www.vvzandvoort.nl www.vvzandvoort.nl En voor nu u weet waar de watersportvereniging Zandvoort uh, is gevestigd... Boulevard Paulus Lood, bij paal nummertje 67. Op 19 augustus is het natuurlijk ook weer tijd voor de zomermarkt aan de boulevard Zandvoort. Want in de maanden juli en uh, uh, augustus... We worden daar een gezellige zomermarkt op de boulevard de Vofage te Zandvoort georganiseerd. Kom gezellig langs bij deze leuke markt aan zee. Op 19 augustus is wederom de zomermarkt boulevard van 11 uur tot 9 uur s'avonds. Dan gaan we natuurlijk weer, last but not least, gaan we weer een geweldig muziekspektakel. Daar gaan we naartoe. Op 19 augustus vanaf 8 uur s'avonds is het tijd voor Dancing in the Streets. Op zaterdag 19 augustus kan men losgaan op de muziek van overwegend Zandvoortse DJ's. De optredens spelen zich af in het centrum van Zandvoort-aan-Zee... met name in de Halterstraat, Dorpsplein en Kerkplein. Het begint allemaal om 8 uur. En voor de laatste info, kijk dan even op de Facebook... Muziekfestival Zandvoort bij de diverse aangesloten eh, horecabedrijven. Bent u natuurlijk ook van harte welkom. Zet het vast in je agenda, een prachtig muziekevenement. Dancing in the streets, op 19 augustus aanstaande, aanvang 8 uur. Zo, dankjewel Albert-Jan. Ja, de komende dagen is er weer uh, voldoende te doen hier in Sandfoort. Je hoorde het in de evenementenagenda. Wil je de evenementen nalezen op je gemakkie? Dat kan via de ZFM Sandfoort-app. En uh, mocht je onze app nog niet hebben... download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Sandfoort. Dit is een groep uit de jaren 80s, Gritty En dit was uh, een van hun bekendste singles, hoor, de Absolute. Een andere bekende hit van hun is Andy Katz. Nou, ik ga even wat bijverdienen met mijn krantenwijk. Hier is uh, Leo Klein. Ik vouw papier, kom niet zeggen dat jij meer fout. Ik doe niet alles goed, maar ik weet zeker jij doet meer fout. Met Jack op het trek en jij weet het, ik ga weer gauw. Met mijn stappenvriend, die snap jij niet, dus ik leer jou. Ik ben met boef, je bitch wil plakken man. Links rechts doe je ding, laat het zakken dan. Je bent niet serieus, je bent grappig man. Dit is Alkmaar en dit is Amsterdam. Je zusje is mijn fan, van je moeder. Mijn jongens ik heb M voor die dames en de poeder, Dit de gaaf, want fit, mag het dag, maar ze snoeber. Een jongen is geblest, dat ik vaak nog niet Ik slaap er met een douche, zo met wakker, met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Ik denk aan mijn kant. Het is een lange tijd, nu doe ik shows in Su. en land op zanderij Ik was nooit interessant, nu belangrijk Vlug gemist, dat werd een lange reis Doe voor mij wat maar nee voor lange reis Geen lange rij, maar de gastenlijst 55 is mijn vaste prijs En ik kom in je club en ze betasten mij Baby, je moet niet aan me zitten Kom naar mijn krib, we kunnen lachen liggen Ik was vroeger boos, maar kon aardig spitten Miss dus Koevoet, zit jaren binnen Nu wil ze zitten naar mijn lijf, maar ben niet gespierd. Mijn lijf was geen vlees, niet Wakker met een ton en vaak denk ik aan vroeger. Ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen. Ik nee, vraag me niet waarom. Ik slaap slapen met een doos Zo fit, wakker met een ton. Ik denk aan mijn kanten. Ik werd ik Hier Wat je angst 22 op de dash, heel mijn leven gaat vast, Alle mannen doen splash, bitch ik wil alleen cash, hey, 22 op de dash, heel mijn leven gaat vast, Alle mannen doen splash. Ik ging slapen met een douche, werd wakker met een ton, en vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon, nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom, ik ging slapen met een douche, werd wakker met een ton. Ik denk aan mijn kant bereik, ik, ik denk aan mijn kant bereik, ik, ik denk aan mijn kant Een enorme populaire plaats van dit moment heel klein en boef. En de Kranterwijk. Ja, hoeveel zin is het, hè, Albert Jan? Ja, wij moesten meer voor jongeren gaan doen, zei hij. Dus nou ja, bij deze dan. De MotoGP. Daar ja. gaan we het nu over hebben. Eerst even de Moto3-klasse. Want motocoureur Bo, Bo Bernschneider... is bij de grote prijs van Oostenrijk uitgevallen in de Moto3-klasse. Hij verremde zich in de 15e ronde en ramde John McPhee. En voor beide zat de wedstrijd er daarna op. De Rotterdammer kende namelijk een droomstart op de Red Bull-ring. Hij begon op de zesde plaats en voerde voor, het eerst, voor de eerste bocht van de tweede ronde het veld al aan. Hij werd drie ronden later weer afgelost... maar Bernd Schneider handhaafde zich wel in de frontlinie. In een poging posities te winnen ging het een varicant mis. John Meer van Honda won de wedstrijd... en de, Sp de Spanjaard bouwde zijn voorsprong in de WK verder uit. In de MotoGP, Andrea Dovizioso won de race in de MotoGP-klasse. De Italiaan hield zijn Ducati in een spannende wedstrijd... Mark Marquez van Honda en koploper van de WK-stand nipt achter zich... Marquez vertrok vanaf Pol, maar het was voortdurend stuivertje wisselen aan de kop. In de eerste ronden, voor Jorge Lorenzo van Ducati reed enige tijd vooraan. Halverwege de race maakten Dovizioso en Marquez, die in de training ook al de snelsten waren, zich los van de rest, de Spanjaard en de Italiaan, streden om elke meter. Marquez probeerde in de laatste bocht Dovizioso buitenom en binnendoor te passeren, maar de wereldkampioen ving bot bij de goedsturende Italiaan. Oké, okay, tot zover het uh, nieuws over de MotoGP. En hier is uh, een lekkere zonnige plaat van Ryan Peirce in de Dolce Vita. Nobody See you like in Deze samenrit van Ryan Pers en de Dotservieten hoort gewoon de zon. Nou, gelukkig, die hebben we op dit moment in Zandvoort. En morgen hebben we de zon ook en een graadje op 24. En dan was het volgens mij dinsdag, Albert-Jan, dat het zelfs een graadje op 25 wordt. Dus. Klopt, heel goed. Nou, lekker. De komende dagen heerlijk weer dus hier in Zandvoort. We gaan weer kijken naar de eredivisie en de tussenstanden op dit moment. Allereerst Feyenoord tegen Twente. Feyenoord heeft zojuist gescoord. Feyenoord leidt met 2 tegen 1. En dan Willem 2 tegen Excelsior. Ook daar is weer gescoord door Excelsior 0 tegen 2. En om kwart voor vijf de El Classico der Lage Landen. De klapper van de dag. FC Groningen ontvangt thuis SC Herenveen. Zomer, Zin in ZFM en Zandvoort Jordan, the, the Summer Breeze. Ja, ik denk wel waar komt-ie? Daar komt hij dan, uh, Julian Klerk en Hélène. De satin noir sur son teint blanc. A vous peignoir que c'est trop blanc. Wow. Oh, oh. A vous c'est trop blanc.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 C'est troublant, elle je suis pas veraine, mais Ja, momenteel uh, staat het uh, wielrennen op uh, in de studio. Dus ik denk, nou even Franstalige plaat. Een beetje bij de Tour de France, toch? Maar dat is het niet. Het is nu uh, Tour de bink uh, toch? Uh, ja, nee, dat klopt. Ja. Ja, en uh, Dumoulin is uh, momenteel leider... en hoeft slechts rekening te houden met één andere renner... namelijk, namelijk Wellens. Tom, Tom Dumoulin moet vandaag als leider in de Binkbank nog uh, Tour nog één renner goed in de gaten houden. Tim Wellens, de Belg, was gisteren... daar ook de betere in de Ardennenrit... en liet in de sprint de Limburger achter zich... De voorsprong van Dumoulin, Wellens bedraagt echt slechts 4 seconden. Al denkt eens dat hij dat verschil moeilijk kan overbruggen. Wellens, ik denk dat het heel moeilijk gaat worden. Tom zal zeker op mijn wiel gaan rijden. Ik zal naar de seconden moeten kijken... en zeker oog hebben voor de gouden kilometer. Al zal Dumoulin ook wel snappen dat dit cruciale momenten zijn... tijdens deze etappe. Nee, het ziet er voor, uh, voor de eindzegen niet zo goed uit. We zullen met de ploeg... Tactisch mogelijkheden zo goed mogelijk moeten gaan benutten. En de rest, zoals gezegd, van de concurrentie... heeft een veel te grotere achterstand. Gelijk a staat derde op 46 seconden. Dus het gaat vandaag tussen Wellens en Tom Dumoulin. Tot zover het uh, tweede uur alweer van uh, dit programma. Zometeen zijn we er nog uh, een uur lang... onder meer nieuws over de zomercourant. Ja, echt waar, Albert-Jan. Dat komt er zo aan, Oké. Okay. Ja, oké. Okay. En uh, uiteraard ook het uh, gedicht van de dag, dier van de week... en nog veel, veel meer de wedstrijden uit de eerdere Visie. Dus de reden genoeg om te blijven luisteren naar je eigen enige echte eigen lokale radio... ZFM Zandvoort. We zijn er zeven dagen per week, 24 uur per dag... met muziek en informatie en heel veel happiness. En daar zingen de Pointersisters ook over.